3 uur. Het NOS-journaal. Juri Stubenitski. De VVD-fractievoorzitter Zijlstra houdt eraan vast... dat grote groepen er niet meer dan 4 in koopkracht op achteruit mogen gaan. Dat zegt hij in een reactie op de koopkrachtbrief van minister Ascher. We hebben al aangegeven dat wij vinden dat als er grote groepen uh, buiten uh, de kaders vallen... dat dan uh, de maatregelen zullen moeten worden aangepast. Ik constateer dat dat voor een aantal groepen het geval is. Dus zal het kabinet op dat gebied in de uitvoering zaken moeten aanpassen. Volgens die brief gaat 14 van de huishoudens... er de komende jaren 5 tot 10 in koopkracht op achteruit... en levert 3 van de huishoudens meer dan 10 in. Ascher zelf relativeert het belang van de cijfers... en spreekt van schijnprecisie. Zelstra benadrukt het belang van maatvoering... en PVDA-leider Samsom schrikt niet van de cijfers. Deze cijfers zijn acceptabel zoals ze er nu liggen. Ik ga er wel vanuit dat het kabinet bij de uitwerking van al die wetten en regels... goed kijkt naar de precieze effecten en uitschieters probeert te voorkomen. Samson benadrukt dat de koopkrachtcijfers zijn gebaseerd op globale voornemens... en dat bovendien sommige gevolgen samenhangen met maatregelen van het vorige kabinet. Hij herhaalt dat het kabinet bij de uitwerking moet kijken naar de precieze effecten... en uitschieters probeert te voorkomen. De oppositie in de Tweede Kamer is ontevreden over de cijfers van het kabinet. Volgens CDA-leider van Haarsma Buma zijn de berekeningen veel ernstiger dan vooraf leek. Buma vindt de cijfers geflatteerd en denkt bovendien dat het kabinet voorbeeldgezinnen heeft gekozen die er relatief goed van afkomen. Ook PVV-leider Wilders is zeer negatief over de brief van Ascher. Hij vindt dat premier Rutte onmiddellijk moet terugkomen uit Turkije. Of het debat over de regeringsverklaring morgen doorgaat is nog niet duidelijk. In de Ghanese hoofdstad Accra is een winkelcentrum deels ingestort. Tientallen mensen zitten bekneld, meldt de ooggetuigen. Er zou één iemand om het leven zijn gekomen. Van het zes verdiepingen tellende winkelcentrum aan de rand van Accra... stort het de bovenste drie etages in. Reddingswerkers proberen de mensen die vastzitten in de puinhopen te bevrijden. Vakbonden zijn geschokt door het baanverlies bij ING... De bankverzekeraar meldde vanochtend dat er 2350 banen worden geschrapt. Bij de verzekeringstak verdwijnen 1350 banen en bij de bankdivisie worden duizend banen geschrapt. Dat zijn ontluisterende aantallen, zegt vakbond De Unie. FNV-bondgenoten noemt de reorganisatie een mokerslag. CNV-dienstenbond spreekt van een slachting onder werknemers. Precies een jaar geleden maakte ING bij de presentatie van de kwartaalcijfers ook een fors banenverlies bekend. Toen ging het om 2000 banen.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 ANWB Verkeersinformatie. Net naast de A22 is er brand in een recyclingbedrijf. Door de dikke rookwolken is het zicht op de A22 erg slecht. En daarom is de A22 in beide richtingen dicht. Tussen de knooppunten Velzen en Beverwijk. Verkeer wordt via de Wijkertunnel geleid. Um.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 Eo, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Straks gaan we met Jan van der Putten praten over China. Want terwijl wij ons vooral bezighouden met de Amerikaanse verkiezingen, wordt daar ook een nieuwe aankomende president gepresenteerd. Verder aan tafel Ruud Janssens en Jan Vostebos. En straks ook onze dichter bij de DAG. Maar eerst gaan we roken. Roken is lekker. <truh> Roken is lekker. De Europese Commissie komt dit najaar met nieuwe richtlijnen... voor de layout van sigarettenpakjes. Het RIVM adviseerde minister Schippers van Volksgezondheid al... om afstrikwekkende plaatjes op de... Pakjes te gaan plakken. Maar vorige week liet de minister weten. niks met dat advies te gaan doen. Wij gaan praten met Willem-Jan Roelofs van de Stichting Sigarettenindustrie. en met Fleur van Bladeren. van het KWF. Stichting Kankerbestrijding Nederland. Goedemiddag, hartelijk welkom allebei. Ja, meneer Roelofs, kunnen we met u beginnen. Waarom doet de minister. niks met dat advies van het RIVM? Weet u dat? Nou, wat ik van het advies weet. is dat er nogal wat onduidelijkheid is. of uh, de werking die ze aan ons lenen. of die ze eraan toeschrijven. of dat inderdaad zo is. Of het gaat helpen. Er is veel onderzoek gedaan. en uh, het RIVM geeft volgens mij ook zelf aan. Maar ook Instanties, dat het zeer de vraag is of dit ook gaat werken... en dat het ingezet moet worden voor het doel wat je nastreeft. Ja, de studio is hier bezaaid met allerlei uh, sigarettenpakjes. Uh, mevrouw van Bladeren, kunt u vertellen wat u voor zich heeft liggen? Het is trouwens ook te zien op onze website, dit is de dag.nu, de, de webcam staat aan. Dan kunt u meekijken naar over welke pakjes we eigenlijk praten. Maar het is toch handig voor de mensen die in de auto zitten, die mogen niet op internet, dat u even vertelt hoe het eruit ziet. Ja, we hebben in Nederland op dit moment uh, pakjes die uh, eigenlijk alleen maar een tekstwaarschuwing hebben. Er staat bijvoorbeeld op roken is dodelijk of uh, roken schaadt u en anderen om u. Maar die hebben verder een hele mooie uh, uitstraling. Hè? Bijvoorbeeld roze bloemetjes of ik heb hier een uh, ja, mentelpakje met allemaal prachtige kleurtjes. Wat je dan in België ziet, is dat een pakje bedekt is... aan de ene kant met een plaatje. Een waarschuwing die dus een afbeelding is en geen tekst. Ik zie twee handen, zie ik dat ja, goed? Ja, dat zijn twee handen. Dit is de, de, de afbeelding die hoort bij zoekhulp om te stoppen met roken. Hè. De rijkende hand, die wordt uh, toege... Uh, is niet heel afschrikwekkend. Nee, deze is niet afschrikwekkend. Ik kon toen in België niet de heftigste plaat vinden. <laughs> okay. dus, uh, en waar ze in Australië op dit moment naartoe gaan, um, vanaf 1 december, zijn alle uh, pakjes daar op deze vorm gegeven. Dat is een beetje een bruin-groen pakje, waar alle sexy aantrekkelijke symbolen van afgehaald zijn. Um, het merk en de variant zijn alleen maar in een uh, lettertype zichtbaar. En er staat ook een plaatje, uh, afbe een afbeelding uh, uh, als gezondheidswaarschuwing op. Ja. Iemand aan tafel die hier rookt? Ja, ik ook. Dus... Ja, misschien wilt u even dat pakje vastpakken om te kijken hoe dat voelt? Ja, ja ik heb het hier. Het ja, ja. is een Australisch ja. pakje. Ja. Wat staat ja. daarop? Ja. Nou, dat, ik, ik, kan niet, ik kan niet eens zien wat het plaatje is. En dan schrikt het ook niet af. Dat is iemand die aan de, ja, met een soort ademhalingsprobleem okay. aan, aan de dingen zit. Okay. Ja. Nou ja, kijk, wat ik misschien nog wel even wil aanvullen. D dit, dit soort initiatieven is natuurlijk niet nieuw. Hè? Er bestaat in Europa ook de mogelijkheid voor lidstaten om dit gewoon te, te implementeren. Um, dus ik vind het ook wel een beetje vreemd dat het toegeschreven wordt aan, aan de huidige minister. Want de vorige minister Klink, die heeft dit laten onderzoeken. En die zegt van nou, het is voor mij onvoldoende bewijs. Om, uh, om dit op de pakjes te zetten. Dat het wer er is dat, dat we werkt. bewijs dat het ja. werkt, ja. ja. ja. ja. Nou, ja. ja. En, ja. en recent, hè, want ik, ja, ik noem dat altijd allemaal angstplaatjes. We hebben een onderzoek gezien van de Universiteit Maastricht... waar het ook onderzocht is. En dat de conclusie is van... nou, dit, dit zou wel eerder het tegenstelde kunnen bewerkstelligen... dan wat je eigenlijk wilt, uh, ja, wilt bereiken. Ja, dat je zo'n angstplaatje ziet en dat je denkt... ja, lekker, die ga ik ook. Nou, ik kan me voorstellen dat er, tenminste, nou, nou, nou praat ik na... dat de mensen zijn van, ja, die, daardoor wordt het dus weer aantrekkelijk. Maar is ook onderzocht wat er dan wel op zou ja, nou ja, kijk, als Schikker. ik u vraag, uh, wat, wat doen sigaretten met uw gezondheid? Dan denk ik wel dat ik kan raden wat u gaat zeggen. Dus de vraag is of die informatie al lang niet hartstikke duidelijk is. Um, uh, dat er een roken groot risico's zitten. Ja. Mevrouw van Bladeren, er zijn dus geen keiharde Europese richtlijnen om dit erop te zetten, of wel? Nou, Er is een huidige Europese richtlijn uit 2011, of 2001, sorry, die zegt dat plaatjes toegestaan zijn. Uh, Engeland heeft ze ingevoerd. Je mag dat uh, dus beslissen ja, als nationale ja. regering, ja. maar het hoeft niet. Het hoeft niet, nee. Uh, de herziening waar u het net over had van die richtlijn, he, die speelt op dit moment in Europa. Daar worden waarschijnlijk de plaatjes op de pakjes verplicht. En dan moet Nederland ook mee? Dan nou, moet Nederland op een gegeven moment mee. En u zegt waarschijnlijk, op welke termijn? Nou ja, we hadden eigenlijk al lang verwacht dat die richtlijn er lag. Uh, er zit wat vertraging op de lijn in Europa. vanwege het aftreden van de eurocommissaris. Ah. Maar wij hopen natuurlijk dat die gewoon zo snel mogelijk. Uh, uh, er ligt, die richtlijn. Nou, bent u daar tegen? Meneer uh, Ja, wij, wij zijn niet. Uh, kijk, als je zegt. bent u tegen regelgeving? Nee. Hè? Want als je het over de aard van het product hebt. is duidelijk, heb ik net gezegd. Maar ik vind wel dat als je regelgeving introduceert. dat je ook moet weten of het werkt. Hè? Want. Kijk, het, er zitten natuurlijk banen achter, er zitten inkomsten achter. En voordat je nou iets gaat introduceren, nou, dan wil je dus duidelijk hebben dat het, dat het bijna. Wat ik dan als evidence-based. Evidence nee, maar als het niet werkt, dan kost het ook geen banen. Nee, maar daarmee haal je wel bijvoorbeeld, als je het over deze pakjes hebt, de merknaam van de fabrikant weg. Nou, Australië heeft een wat andere regelgeving dan wij die in uh, Nederland en Europa kennen. En het is maar de vraag of dat zo mag. Hè? Er is recent nog in Amerika een uitspraak gedaan door een, uh, door een rechter die dus aangeeft, ja, er is eigenlijk geen titel om in te perken... Uh, dat je, je je merknaam dus heel duidelijk laat zien... en dat je dus ook je pakje dus maar beschikbaar moet stellen... voor iets wat niet bewezen is en waar je zelf ook niet achter staat. Hmm. Dus, dus er zitten nog wel wat juridische haken en ogen aan... En, en, en het pl plomp verloren zeggen van in Australië kan het dus, kan het hier ook... dat is zeer de vraag. Ja, mevrouw Van Laderen. Nou ja, ik, ik wilde vooral zeggen dat uh, de merknaam er niet afgehaald wordt... want die staat juist heel duidelijk erop. Dat is ongeveer het enige wat je nog ziet naast het plaatje. Dus ik denk dat dat... Uh... u zegt net, je, je moet, het mag niet zo mooi zijn. Ik, ik vraag me nee, wel, waarom mag het niet mooi zijn? Ik bedoel, nou, veel dat... mensen kopen een product omdat ze het mooi vinden. Mooi vinden of lekker. Maar dat is toch allemaal het, de keuze het, van, de, van, van de consument? Het verschil is, en dan ga ik eventjes terug naar de basis... waarom is het belangrijk dat we maatregelen hebben die het uh, tabaksgebruik aanpakken... Jaarlijks sterven 20.000 mensen in Nederland aan roken. 12.000 daarvan aan kanker. Daarom vindt KWF kankerbestrijding het belangrijk dat we maatregelen nemen. U heeft het steeds over uh, het feit dat het niet aangetoond is of die plaatjes effectief zijn. Nou, dat zeg ik niet, maar dat zeggen een aantal onderzoeken. Nou ja, het is de vraag waar je naar kijkt. Um, want we weten wel dat jongeren... Ja, maar u zegt, baat het niet, dan schaadt het niet. Nee, dat, nee, wacht eventjes. Wat ik graag wil, wil zeggen is dat we weten, uit onderzoek wel, dat jongeren pakjes waar dit soort afschrikwekkende afbeeldingen op staan, minder snel zullen kopen. Dat ja, betekent... Goed, u, u weet dat, weet van betekent ons dat als we nee, het over jongeren ik, hebben... Mag ik heel even alsjeblieft, Ja, even mevrouw, mag mevrouw Van, even. van um, Dat betekent dat als jongeren pakjes minder snel zullen kopen... dat er geen nieuwe toestroom aan rokers is... en dat we op een gegeven moment minder kanker zullen krijgen. Uf, mevrouw van dat Balen, is waar, ik waar ben wij het voor helemaal staan voor met de u eens. Meneer Roelof, als we het over jongeren hebben... en dat is helemaal geen nieuw geluid... Vanaf 2001 hebben we altijd geroepen... dat we vinden dat die leeftijd naar 18 jaar moet. De, de, Juist... de leeftijd waarop je sigaretten mag kopen? Ja, nu, nu ligt die op 16. En wij zouden graag zien dat die naar 18 gaat. We zouden ook graag zien dat degene die het nu koopt... Hè, die, die, die, die, die jongen die het eigenlijk niet mag kopen... dat die ook beboet wordt als je in aanraking komt... met degene die het opspoort. En we vinden ook dat je daar, als je dat echt als overheid serieus neemt... gewoon meer handhaving op, op moet zetten. Um, net als er nog een onderzoek verschenen van het Trimbos Instituut... Hè, we praten ook bij alcohol over een verhoging van de leeftijd naar 18 jaar. En dan zeggen ze dat... Het bewezen effectief is. Dus nogmaals, als ik praat over roken... dan is de industrie van mening dat de volwassenen... die dus goed kan oordelen wat, wat het product met je kan doen... Die moeten een keuzevrijheid houden. Daar waar de kennis niet aanwezig is of waar je hem niet aanwezig veronderstelt. Jongeren, daar moet je gewoon zorgen dat ze er weg van blijven. En nogmaals, jongeren zijn maar een klein onderdeel van het aantal rokers. Dus pak die nou aan met specifieke maatregelen. En niet met een generieke maatregel waar, waar je in feite alle rokers mee treft. Ja, maar u zegt als die leeftijd van 16 naar 18 gaat, dan zou ik daar prima mee kunnen leven. Maar is ja, dat ja, niet een deal dat u leven? zegt dan doen we dat en dan laten we, we die het al jaar, zijn? Hè? Nou, het is wat ons betreft NNN. En, en en. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie ook. Het is niet één individuele maatregel. Ja, maar waarom dan? Het is en accijns, het is en campagnes, accijns het zijn en de verhoogd. pakjes. Um, het, het is en de leeftijdsgrens, dus het is een combinatie van maatregelen. Uh, dus als wij elkaar kunnen vinden in de 16-18, prima. Maar dan ook graag minder verkooppunten. <laughs> ja, maar kijk, en-en, laat ik nou één voorbeeld noemen. U noemt accijnsverhogingen, dat, dat, dat gebeurt uh, redelijk vaak de laatste tijd. Pas op in januari, want uh, de, de, de verpakkingen gaan uh, fors omhoog. De prijzen bedoelt u? De prijzen gaan, ja. de prijzen gaan, gaan fors omhoog. De keerzijde dan van is... Maar dat willen jullie waarschijnlijk niet zien... dat is dat op het moment dat je die, die producten erg duur maakt... dat er een illegale markt gaat ontstaan. En dat zou je zich moeten aantrekken. Want die illegale markt betekent ook dat je daarmee producten op die markt introduceert... die niet geproduceerd worden door reguliere producenten... Waar, waar, waar allerlei zaken in zitten die je er niet in zou willen hebben... die ook niet in normale sigaretten zitten... Um, ik denk dat het gewoon ook niet in het belang is van, van, van wat u nastreeft. Okay. Dus let op, die, hè, die illegale handel is, is een serieus punt. Uh, op dit moment 10% van de Nederlandse consumptie... Daar, uh, is al illegaal, dat ja. is namaken of, of uh, okay. het komt illegaal het land binnen. Maar mevrouw van Bladeren gaat niet over de, de accijns. Dat ze zegt zijn. net, het is NN. Ja, denk ik zei, is dat nou, het voor. gaat mij om de effectiviteit van de die maatregel. Uh, ja, nee, ik zit even te, te denken aan het land waar alles veel en veel groter is. Uh, China, China, China ja. dus. Ja. <laughs> 1,35 miljard uh, inwoners. Er uh, gaan ieder jaar minstens 1 miljoen mensen dood aan roken. En er wonen ook de meeste rokers van de wereld. En over een paar jaar zullen het er anderhalf miljoen zijn. Het wordt van overheidswegen uh, nauwelijks uh, bestreden. De, pak, de meeste pakjes zijn ook spot Goedkoop. Ah. En belangrijk uh, ook is natuurlijk dat het een, een, een staatsmonopolie is. En de, de leider uh, van dat, van dat staatsmonopolie zit heel hoog in de regeringshierarchie en heeft overal zijn mannetjes. Ik geloof zelfs dat het de broer is van de komende premier. Okay. Hè? Meneer Merulov, een jaloers op nou, ik, ik, denk, ik denk dat die situatie daar ook niet goed is. Kijk, want u doet voorkomen alsof wij zoveel mogelijk sigaretten willen verkopen. Is dat niet zo dan? Nou, kijk, die sigarettenindustrie, dat zijn natuurlijk ook mensen... die niet met hun rug naar de samenleving toestaan En die zien ook dat die risico's er liggen. Nou, wat doe je dan als bedrijf? Dan probeer ze er goed mogelijk mee om te gaan. En nogmaals, wat misschien wel belangrijk is... want het is voor mij het, het, het, het verstartpunt van deze discussie... het is een legaal product. Maar een dodelijk product. Ja, maar goed... Uh, als we dan met z'n allen vinden dat het slecht is... dan moet je andere maatregelen nemen. Nou, Jan maar je moet geen symboolmaatregelen gaan invoeren. En dat wilt u. Nee, dit is geen symboolmaatregelen. Nou, nou, Jan ik, vroeg, ik vroeg me af van of het KWF bijvoorbeeld ergens een einddoelstelling heeft... van wat ze eigenlijk willen bereiken binnen tien jaar bijvoorbeeld. Want eigenlijk willen jullie toch gewoon... Van dat het inderdaad een illegaal product wordt. Vanwege nou, we... het ernstige risico dat mensen ermee lopen. Dan krijg je er wel een illegale markt bij. Maar goed, die hebben we voor drugs ook. En de drugsmarkt is kleiner dan het aantal rokers, denk ik. Dus dat zal wel afnemen. Dus is dat niet jullie, eigenlijk jullie doelstelling? Om nou ja, te als, zeggen: van nou. Als het daarmee oplost, dan is dat misschien uh, de stip op de horizon. Wat wij willen is dat niemand meer onnodig kanker krijgt. En dat betekent dat je gewoon aan het begin moet, moet zitten. En moet voorkomen dat kinderen gaan roken. Kinderen die, zijn, uh, uh, die, die, die, die kopen aantrekkelijke pakjes. Nou, dan maak je de pakjes ja, waar... minder aantrekkelijk. Ja, dat is weer zo'n aanname: nee, Jongeren kopen aantrekkelijke pakjes. Ja, maar nog iets. Nee, Die nee, ik nee, nee, nee, nee, dat mag echt niet meer. De tijd is op. We gaan niet nog iets doen. Ik ga u beiden hartelijk danken. Willem-Jan Roelofs van de sigarettenindustrie. Stichting Sigarettenindustrie en Fleur van Barrel, uh, bladeren van het KWF Kankerbestrijding. Dank Ach, u wel. Ja. Dan. Achtend. traveler eh? got to keep on down that road. What's that? What's that? I'm a traveler eh? got to keep on down that road. Where coming from? Born in America, I lived in Spain right. I had to off, take a train, bus, and plane uh. India, China, France, and Brazil what Police see? and Canada, I can't stay still I'm a traveler, and Got to keep on down that road Yes, I'm a traveler, eh? To keep on down that road Do good and good will follow my brother United Kingdom, Holland, Mexico play my music wherever i go down in costa rica greece and morocco across the border like a river lovely. i'm a traveler gotta keep on. be yourself oh i'm a traveler to keep on down that road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 I'm a traveler and to see so come on change is Walk with me for Oh, I'm a traveler and down the road I go. Sean Berry met Traveler. Nou jongens. Ik wil heel graag naar China even in de Chinees zeggen. En nu in het Cantonees. Ja, terwijl we allemaal op Amerika gericht zijn, doen we er toch standig aan ook maar een woordje Chinees te leren, nietwaar, Jan van der Putten? <tiedacht> Inderdaad. Inderdaad, ja. Heel veel aandacht hadden wij voor de verkiezingen in Amerika voor Obama, terwijl deze week ook een nieuwe leider in China wordt gepresenteerd. Daar horen we wel wat over, maar niet zoveel. Maar dat is ook niet de nieuwe president, hè? althans uh, niet deze week. Morgen begint het partijcongres en dan via, via, via komt aan het eind van dat partijcongres. Dus waarschijnlijk volgende week donderdag komt dan uh, de aap uit de mouw. Maar die weet iedereen al, alleen ja. dat kunnen we niet Dat mogen we nog niet zeggen. Ja. Zal ik het even onthullen? Ja, vertel maar, wie uh, wordt nou, het? God, <laughs> tegen niemand zeggen. De, niet de president... Maar de secretaris-generaal van de Communistische Partij. Want daar gaat het in China om. Okay. He, de macht in de partij. Want de partij heerst over alles. He. Het is een, toch een soort totalitaire samenleving. He. Dus de partij is één partijstaat. De partijleider is de baas. En dat wordt meneer Xi Jinping. Okay. En dat wordt dan geschreven met Xi. Dus ik weet zeker dat de nieuwslezers de eerste komende jaren gaan zeggen Xi. He, maar je, je spreekt het uit als Xi. Xi Jinping. De nieuwslezers zijn gewaarschuwd. Ja, ja. En wij ook. En deze secretaris-generaal, Xi Jinping, die wordt ook... maar dat is pas in maart volgend jaar... wordt hij ook president van de Republiek. En dan wordt hij op een datum X, en dat weten we nog niet... wordt hij ook de baas van het leger. Dat zijn dus drie functies in één. Zoals op het ogenblik ook zijn voorganger... de nu aftredende partijleider, president, legerleider hoe Jintao is. Ja. Die man is al tien jaar aan de macht... en de meeste mensen kennen zijn naam nog niet. Nee, maar dat is toch wel opvallend? Want China is misschien zelfs wel zo langzamerhand machtiger, uh, als dan de Verenigde Staten. Nou, nou nog niet. Dat nou, nog niet maar laatst laatst voelt... was er een peiling in de Verenigde Staten. Dacht inderdaad, Ik geloof 70-80 procent van de Amerikanen... dat China al de Verenigde Staten voorbij was. Maar dat, is nog niet... dat, is, dat is gewoon niet zo. <laughs> okay. maar, maar dat is het idee dat maar goed, ze wij komen... in de media creëren. Ja, Maar ze komen redelijk in de buurt, laten we het dan zo noemen. En toch hebben wij geen idee wie die leiders zijn... Komt dat doordat het systeem ondoorzichtig is voor ons? Zijn het kleurloze types? Wat is de reden? Een beetje van alles, denk ik. Hè? In de eerste plaats uh, de, de, ambt, de, de, de terugkeer van China in de wereld... is pas eigenlijk heel recent. Uh, wij denken vaak nog altijd aan de tijden van Mao Zedong... En, en, die, en die grote massa's en de culturele revolutie... en de grote sprong voorwaarts en al die vreselijke drama's. Maar daarna is China echt van aangezicht veranderd. En dat is in relatief hele korte tijd. Hè. De economische revolutie van China is pas begonnen eind 1978. Dus relatief is dat eigenlijk pas uh, historisch gezien pas gisteren. Ja. Dus wij moeten, ons, wij moeten wennen dat China weer een, nieuwe, weer een rol op het wereldtoneel gaat spelen. Zoals dat dat eeuwen en eeuwen lang gespeeld heeft alleen... Dat weten wij niet nee. meer. Hè? Maar dat, denken, is, dat, is, dat zit nog niet bij ons tussen nee, de Nee, Wij denken dat China nog steeds op de maan ligt. Hè? Maar af en toe merken we toch... Hey, dat, die, die visie moeten we bijstellen. Ja. Nou, er hey. komt bij natuurlijk dat de namen heel moeilijk zijn. Hè? Uh, moeilijk te onthouden. Maar, Ze maar moest zijn Obama viel ook niet mee, toch? Voor een heleboel mensen. Uh, nou, in het negatieve jaar was dat voor... voor, voor, voor uh, Obama, vervelend natuurlijk. Maar aan de andere kant, uh, door de Italiaanse namen voor mensen die geen Italiaans kennen, die lijken ook allemaal nee. op elkaar. En ik kan echt het verschil. Ik weet echt wat het verschil tussen Berlusconi en Andriotti, ja. bijvoorbeeld. Even naar de Janssens, want ja. wij in Europa weten niet zo goed wat er misschien niet zo goed wat in China. gebeurt. In Amerika wel, hè? daar wordt toch veel meer naar China gekeken. Daar wordt meer naar China gekeken, ja. Er is een aantal. In 2001 is er een rapport verschenen van de Goldman Sachs Bank. En daarin wordt voorspeld dat uh, bij een economische groei van 8% een aantal jaren. Dus daar zou China in 2050. Uh, een groter rationaal product hebben, een grotere economie zijn... met andere woorden, dan de Verenigde Staten. Ja, en weten ze dan ook beter wie de leiders zijn daar? Uh, nou, uh, nou, niet iedereen. Er zijn heel veel Amerikanen die interesseren zich helemaal niet in het buitenland. Maar er is een, een, uh, een beperkt groep Amerikanen die daar heel veel van afweten. Ja, ja, ja. Inmiddels is dat jaartal uh, ge geleidelijk aan uh, nader bijgekomen. En nu wordt gedacht zo rond 2020. En qua koopkracht al... Volgend jaar. Dat is al heel snel. Ja. Dan nog even. De... Oh, Jan? Nou ja, ik bedoel, op wetenschappelijk niveau is er best veel uitwisseling tussen Nederland en China, bijvoorbeeld. We hebben bijvoorbeeld nu twee Chinezen rondlopen bij filosofie en bij ethiek. Uh, er is net iemand terug uit, uh, uit, uh, uit China die daar een verhaal heeft gehouden over ethiek. Uh, er is een heel uitwisselingsprogramma tussen China en, uh, en Utrecht. Dus ik denk in de publieke opinie is, is China wel, wel een beetje onzichtbaar. Maar er is wel op wetenschappelijk niveau, met name ook technologische uitwisseling, maar ook dit soort ideologische dingen, interesse in de manier. Waarop wij met dieretiek omgaan en dat soort zaken. Is er best veel verkeerd tussen ja, China en Nederland? Op, ja. op andere terreinen ook. Ja. Op economisch gebied natuurlijk ook. Hè. Ja. Dus, en, maar... en deze nieuwe leider, wiens naam ik niet meer uit durft te spreken. Jan. Xi Jinping. Ja, die dus. <laughs> um, is dat dan ook de beste? Of waarom krijgt hij die positie? Ja. <laughs> <De> vraag... <laughs> ja dat is vragen we aan jou. Oude geschiedenisleraar, zei, is gemakkelijker gesteld om te beantwoorden. Um, de Volksrepubliek China bestaat nu. 63 jaar, gesticht in 1949, de zegevierende revolutie van, van Mao Tse-tung. 1949. In 63 jaar is nog steeds geen duidelijk mechanisme ontwikkeld... van hoe die opvolging gaat. In het begin was duidelijk, charismatisch leider Mao Tse-tung... die bleef leider... He, niet geen president gewoon leider van China van de Volksrepubliek tot hij er bij neerviel in 1976 ja. kregen we even on onzekerheid rommel tussenpaus 1978 een nieuwe charismatische leider Deng Xiaoping nou, Deng Xiaoping blijft ook aan tot hij er neervalt in 1997 maar heeft intussen gezorgd voor zijn opvolger. Wie is dat? Hu Jintao? Nee, daar zit oh. nog oh. Oh. iemand tussen. Dat is Ik namelijk doe het niet meer. Jiang Zemin. Oh ja. En houd Jiang Zemin in de gaten. Want Jiang Zemin, die aankwam als, als secretaris-generaal van de partij in 1989... is nu 86 jaar en is nog een van de meest belangrijke machtsfactoren. Jiang Zemin bleef, dus, bleef aan tot het jaar 2002. En wie werd zijn opvolger? Inderdaad, Hu Jintao. Maar hoe is Hu Jintao benoemd? Door diezelfde Deng Xiaoping die tien jaar tevoren had gezegd... dat wordt de leider van de vierde generatie leiders. Hè. En nu krijgen we dus de vijfde generatie leiders. En die is de Xi Jinping. Heeft dus niet meer die automatische legitimiteit... van die charismatische leiders. Erfopvolging, zoals vroeger bij de keizers, is ook afgeschaft. Er zijn geen verkiezingen. Hè. Dus hoe doe je dat? Nou, maar is het dan wel een logische periode die nu afloopt? Of waarom krijgen ze nu een nieuwe? Omdat uh, er wel een minimum aantal regels is gesteld, en dat is... A, als je 70 bent, dan ga je met pensioen. Okay. He, en uh, als je na 68 bent, krijg je geen, geen nieuwe baan meer. En B, het duurt de duur van twee partijcongressen, de hoogste functie. He. Een dus partijcongress iedere vijf jaar, nee. dus tien jaar. Dus dat is in ieder geval, dat is minimum, minimum regels ja. zijn dat. En gaan wij er iets van merken wie daar aan de macht is in China? Of maakt dat helemaal niks uit? Uh, vroeger maakte het natuurlijk ni niks uit... want uh, er zat een groot bamboegordijn om China heen. Nou ja, China uh, nu is meer. dus terug, terug in de wereld. En uh, dankzij de entree van China in de, in de WTO... Uh, de Wereldhandelsorganisatie in, in 2001... Uh, is uh, China uh, op handelsgebied ongelooflijk belangrijk geworden. Uh, alleen al met de Verenigde Staten... is er iets van handel van, van 500 miljard dollar <laughs> wederzijds per jaar. Dat is gigantisch. En... Het grote probleem van de Chinese leiders is hun legitimiteit. Nou, Xi Jinping is dus naar voren geschoven. waarschijnlijk door een groep van, zoals dat heet, partijaristocraten. Hè, dat zijn kinderen van de revolutionaire leiders van vroeger. Dus hun charisma danken ze eigenlijk via nieuwe vorm van erfopvolging. Hè, danken ze aan hun, hun beroemde vaders. En Xi Jinping is er één van. Er zijn er allemaal massblokken, die koehandel en zo, gedoe, schandalen ertussen. Het er is totaal ondoorzichtig. Maar goed, Xi Jinping. Uh, wordt het dan, officieel nog niet. Uh, zijn probleem is dus inderdaad de legitimiteit. Nou, de legitimiteit van Mao was duidelijk, zegevierende revolutie. Dan was een revolutionaire leider, legitiem. Daarna wordt het lastiger. Toen hebben ze gezegd, we moeten presteren. He, dus het, onder het motto, rijk worden is glorieus. Als mensen rijk worden, zijn ze dankbaar aan de regering. Dat geeft legitimiteit. Het gaat nu niet zo goed meer met China... Het groeit nog wel, ons wel behoorlijk, zeker naar onze normen, maar het gaat naar beneden. Er is grote onvrede gekomen. Er zijn enorme afstanden tussen rijk en arm gegroeid. Dus wat moet zo'n nieuwe leider doen om te kunnen presteren zodat hij legitiem is? Nou, China heeft daarvoor de rest van de wereld ingeschakeld. Hè, want de economie moet dus groeien zodat de leiders aan de macht kunnen blijven, de communistische partij aan de macht kan blijven economie moet uitbundig blijven groeien. Het kan en niet meer het... alleen maar met China. Tijd bijna op. Hebben ze de rest van de wereld bij nodig. Waaronder bijvoorbeeld Europa. Oh, Oké, okay. goed. Nou, het is tijd voor onze Dichter bij de Dag namelijk. Alexis de Rode. Alexis, goedemiddag. Ja, goedendag Thijs. Laat me horen. Het gedicht heet... Nu weten wij alles. Veel zijn we deze week te weten gekomen... van alles wat voorheen verborgen was. Het was verborgen in de stembus... Het was verborgen in trillende handen. Het was verborgen in verkiezingsbeloftes. Maar nu weten wij alles. We weten wie de president is van het machtigste land ter wereld. We weten dat hij Xi Jinping heet. We weten hoeveel we in moeten leveren. We weten dat angstplaatjes niet helpen. We weten nu pas hoe Tim gepest werd. En dat hij het verborgen hield. We weten dat hij op zijn bed lag. We waren stil en keken naar hem. We dachten, wat een zachte, schuwe jongen. Dat zeiden we ook tegen zijn vader en moeder. Zijn nichtje zong een liedje over een engel. Ja, we weten nu veel, behalve hoe het verder moet. Hoe moet het verder met tilligen? Hoe kan de wielersport nu verder? Hoe moet het verder met de VVD? Hoe moet het voortaan met de kankerstokjes? Hoe moet het met de triljoenenschuld? thank you thank you thank you thank you the best is yet to come Dankjewel, Alexis. We zetten jouw gedicht op onze website. Dit is het dag.nu. We gaan nu gauw nog even naar Den Haag. Daar is Michiel Breedveld. Michiel, want er is duidelijkheid over wanneer het debat... over de regeringsverklaring gaat plaatsvinden. Ja, op verzoek van de coalitiepartijen P van de ANVVD... wordt het debat nu uitgesteld. Dat is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Want eerst wilden de oppositiepartijen wachten op goede cijfers. Nou, gezien de explosieve cijfers waarmee Sociale Zaken vandaag kwam... dacht de oppositie, nou, dan kunnen we morgen wel van start. En als het niet dan kan, komt, dan doen we... Doen we het gewoon nog een keer. Nou, daar komt niks van in. VVD en PvdA willen liever even wachten op de cijfers van het Nibud. Die kan maandag leveren en dus moet het maandag maar gebeuren. Samson en Zijlstraat. Ja, voorzitter, um, er is de afgelopen dagen zoveel over het Nibud-rapport gesproken. En gezien het feit dat zij in staat zijn om dat uh, op te leveren... Uh, zeg ik maar dat ik vind vanuit de VVD dat de betreffende, het betreffende ministerie van SZW en het CPB, die lijnen dus dit weekend open moeten houden... zodat het kan gebeuren. En dan lijkt het mij verstandig om al die informatie mee te trekken. We één debat hebben waar alles aanwezig is... en dan doen we het op volgende week, dinsdag, woensdag. Meneer Samson. Ik slaap me daarbij aan. Laten we het dan maar gewoon helemaal doen. Met het nieuwe onderzoek. Dan heeft niemand meer wat te vragen. Althans, dat hoop ik dan. En dan beginnen we gewoon dinsdag met het debat. Dinsdag dus het debat, maandag de cijfers van het Nibud... en dat allemaal op verzoek van PvdA en VVD. Want die hebben natuurlijk geen zin om keer op keer... in de Kamer op de pijnbank gelegd te worden... over de koopkrachteffecten van het regeerakkoord. Dankjewel, Michiel Breedveld. Wij danken ook de gasten, Fleur van Braderen... Willem-Jan Roelofs, Jan van der Putten, Ruud Jansens en Jan Forsterbos. En morgen hebben we deze man te gast. volkszanger Walter Kroes. Maar hij gaat niet zingen morgen, maar hij gaat wel iets anders doen. Dat vertellen we u morgen. Radio 1 gaat door met de Villa, Villa VPRO. En wie hebben jullie te gast, Ger? Uh, wij hebben te gast Vincent Verweij onder andere. Want die heeft namelijk uh, uitgezocht dat er verschillende politiekorpsen zijn die met uh, helderziende werken. Uh, de Vrije Universiteit heeft er ook al onderzoek naar gedaan... maar zij hebben eigen onderzoek gedaan. Deze van Wij, hij is van de crime site, En daaruit blijkt... Uh, ja, wat is hun toegevoegde waardeoordeel eigenlijk? Nou, ik ga het niet weggeven, maar zijn oordeel is eigenlijk is niet mals. En straks hoor je de, waarom hij dat vindt. En verder gaan wij ook eventjes door op de herverkiezing van Obama... en de... Het Partijcongres van de Communistische Partij van China. Uh, wat kunnen wij de komende tien jaar van deze mensen verwachten? Maar nu is het nieuws met Joris Stubinitsky. Radio 1, het NOS-journaal. U hoort het zojuist al: het debat over de regeringsverklaring is verplaatst naar volgende week dinsdag en woensdag. VVD-fractievoorzitter Zeilstra houdt eraan vast dat grote groepen er niet meer dan 4 in koopkracht op achteruit mogen gaan. Nu veel mensen daarbuiten lijken te vallen, moet het kabinet dat aanpassen, zegt Zeilstra in een reactie op de koopkrachtbrief van minister Ascher. Volgens die brief gaat 14 van de huishoudens er de komende jaren 5 tot 10 in koopkracht op achteruit. Bij de Fordfabriek in Keulen heeft de Duitse politie ongeveer 250 werknemers... van de Fordfabriek in het Belgische Genk enige tijd omsingeld. De medewerkers protesteerden in Keulen tegen de sluiting van de fabriek in Genk. Het protest liep uit de hand toen de betogers het terrein van de fabriek in Keulen wilden betreden. En de explosieve opruimingsdienst weet nog niet of er een explosief zit... in het verdachte pakketje in een filiaal van ABN Amro in Rijswijk. Andere media melden dat het gaat om een zelfgemaakt explosief... Maar de EOD noemt die berichten voorbarig en dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Dit blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Het draait deze dagen allemaal om de twee wereldgrootmachten. De Verenigde Staten van Amerika en China. Barack Obama, het is u niet ontgaan, is herkozen als president. En morgen begint in Peking het congres van de communistische partij. En dan wordt duidelijk wie de nieuwe leiders van China worden. Gaat de wereld op zijn kop of blijft het bij wat oppervlakkige rimpelingen? Ons buitenlandpanel en sinoloog Henk Schulten-Northold geven hun commentaar en visie. En Metropolis Radio is op bezoek in de populairste drag queen bar van New York. Uw reacties zijn natuurlijk van harte welkom via onze site, villa Dit is Radio 1, Villa VPRO. Uit een onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam... blijkt dat een aantal politiekorpsen gebruik maakt van paragnosten. Helderziende dus... Onderzoeksjournalist Vincent Verweij is een van de schrijvers van het boek Cold Case. En dat komt vandaag uit. En in dat boek wordt onder andere de rol van die helderziende... als hulpje van de politie in moordzaken onder de loep genomen. Goedemiddag, Vincent Verweij. Goedemiddag. Wat is die rol van die paragnost in politiezaken eigenlijk? Nou, die melden zich gevraagd en ongevraagd uh, in vrijwel alle moord- en verdwijningszaken die wij hebben onderzocht. En ik, wij hebben een redelijke steekproef genomen van twaalf uh, moordzaken die we uitgebreid beschrijven in dat boek. Uh, uh, dus je mag ervan uitgaan dat dat uh, niet alleen in die zaken het geval is. En die gaan zich dan uh, ja, dus gevraagd en ongevraagd ermee bemoeien. Maar wat doen ze dan precies? Nou, dan gaan ze uh, zeggen dat ze kunnen helpen bij het onderzoek. Of ze hebben al meteen aanwijzingen. Of ze gaan met hun wiggelhoede langs de Maas lopen... waar uh, Tanja Groen uh, 20 jaar geleden is verdwenen. Uh, of ze gaan zelfs compositietekeningen maken. Die komt de gekste dingen tegen. En hoe gaat de politie daarmee om? Want ze melden zich uh, ongevraagd bijvoorbeeld. Laten we daar eens vanuit gaan. Hoe gaat de politie daarmee om? Als zij zeggen, nou, wij hebben gewichelhoed langs de Maas. Ja, in de, in de meeste gevallen uh, uh, houdt de politie afstand, want over het algemeen zijn rechercheurs, politiemensen, nuchtere mensen die ook niet heel erg geloven in, in helderziendheid. Uh, maar ze staan vaak onder druk, omdat uh, de familie van vermiste en vermoorde personen, als die onopgelost zijn, die zaken, die willen toch elke strohalm aangrijpen om die zaak op te kunnen lossen. En als de politie dat dan niet kan, het wordt een plankzaak, ja dan kijkt men vaak naar paragnosten van, kunnen die dan nog wat betekenen? En, en, en dat ook al, zelfs als de familie er weinig geloof in heeft, denken ze, ja, je weet nooit. Ja. En vervolgens ziet de politie dan, zeg maar, zich genoodzaakt om de fiets die uit de Maas gevist wordt, toch maar weer aan te nemen en naar het NFI te sturen bijvoorbeeld. Ja, vroeger had je een hele beroemde paragnost, Gerard Krasse. Ja. En daarvan werd beweerd dat hij wel zaken opgelost had. Is dat nou een volkomen foutieve herinnering van mij? Ja, dat of... denk ik ja. Want uh, <laughs> de, het is uh, niet alleen door mij, maar ook door een andere journalist... onlangs nog eens een keer uitgezocht. En er is geen enkele zaak opgelost in Nederland... en trouwens ook niet daarbuiten door een paragnost. Het is natuurlijk wel zo dat als je... Als paragnosten zich ongevraagd met allerlei zaken gaan bemoeien, dan heb je natuurlijk op een gegeven moment na 30 jaar duizenden zaken waar ze, waar ze uh, uh, naar gekeken hebben. Ja. En er zal er best een keer een toevalstreffer bij zitten. Dus dat ja. dan achteraf de dader iemand blijkt te zijn die ze zij hebben beschreven of iets dergelijks. Maar als ze geen positieve rol spelen, spelen ze dan tenminste op zijn minst een negatieve rol? Ja, dat is wel degelijk zo. Omdat um, de recherchecapaciteit die dat weer vraagt om die dingen uit te zoeken laten we het voorbeeld nemen van die fiets van Tanja Groen. Daar zitten dan weer twee dagen, drie dagen medewerkers van het NAV ja. naar te kijken. Uh, dat is capaciteit die ze beter hadden kunnen benutten om bijvoorbeeld echte sporen van uh, Tanja nog eens een keertje aan een onderzoek te on onderwerpen. Vind en jij dat... eigenlijk dat er uh, van justitiewegen of politiewegen richtlijnen zouden moeten komen over hoe de politie met paragnosten die op de drempel staan uh, omhoog te gaan, want die richtlijnen zijn er niet. Nou, er is een instructie van het uh, pakket generaal in Den Haag, waarin staat dat uh, de politiekorpsen uiterst terughoudend moeten zijn met de inzet van paragnosten. Ja. Alleen, dat is natuurlijk een vaag begrip, want als je ja. uiterst terughoudend uh, uh, bent, dat betekent niet uh, dat, dat je die paragnosten moet. altijd buiten de deur kunt houden, nee. of, of moet houden. Daar pleit dus jij voor, eigenlijk, hoor, als ik zo ik, jou ja, beluister. Ja, ik, ik vind dat uh, paragnosten die zien spoken en ik vind niet dat we de politie dan op die spoken moeten laten jagen. Dus wat mij betreft komt er een compleet verbod van, uh, ja. van, van de inzet van paragnosten uh, door de politie of, of hulp uh, bij ja. het onderzoek van paragnosten. Heel kort tot slot. Is t, hebben paragnosten zaken wel eens versteerd? Versterkt. Nee, versteerd. Verpest. Verpest. Verpest. Versteerd, verpest. Nou ja, wij beschrijven in het boek Cold Cases nu een zaak van een man die een maand onterecht heeft vastgezeten voor een moord. Ah. Omdat hij door een parknost was aangewezen als de dader. Ja, Banden die lui dus. Ja, ja. zo is het. Vincent Verwij, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Naarbst. Eén minuut. De auto. Als het enigszins mogelijk is, dan rijd ik niet met de auto een in, in grote stad in. Om mezelf rustig te houden, zet ik lekker een muziekje op. En dan kan ik weer rustig om me heen kijken welke gevaren dat me nou weer boven het hoofd hangen. Wacht even, nou moet ik weer wachten, want die moet langs. Ja. En hoe drukker het wordt, ja, des te gestresster zijn de mensen, zet je meer dan drie ratjes in een, in een la, dan uh, vreten ze elkaar op. En dat weet ik allemaal wel, maar ik moet wel mijn eigen veege lijf zien te redden. Kijk, er komt er weer eentje achter mij, die ziet weer niet of ik, of ik de ruimte heb om uit te draaien hier. Ja, het is natuurlijk een hele andere situatie en veel minder relaxed... dan, dan wanneer ik op 2-3 kilometer hoogte hang. En ik begeleid word door luchtverkeersleiding, instrumenten... en, en ja, een hele voorbereiding gedaan. En nu ga ik naar Beek toe, omdat ik daar een lezing ga geven... over vliegangst en wat je eraan kan, kan doen. En dat betekent dus dat we de weg op gaan en dat ik me moet begeven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 Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Transseksualiteit is zo oud als de weg naar Rome... en het komt in alle culturen voor. En toch worden travestieten, transgenders en transseksuelen... lang niet overal zomaar geaccepteerd. Metropolis Radio doet daarover deze week verslag. Gisteren hoorden we de West-Vlaamse transseksueel Fran Bambus... die kritisch is over de nieuwe Belgische wet transseksualiteit. Nu heb ik inderdaad een lesbische relatie. Dat is wel grappig. Hè? Ik kom van homo uh, via een hetero relatie en nu ben ik lesbisch. Ja, ik, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik ben geboren in het foute lichaam. Ik had gewoon een hekel aan een aantal onderdelen van dat lichaam. We gaan nu naar New York waar mannen zich opdoffen en hoge hakken aantrekken om geld te verdienen als drag queen. Ik ben op weg naar Lucky James. Een drag queen bar in New York, waar ik een aantal dames aan heb Ik word helemaal omhoog geloodst. Drie trappen op. En dan hier om het hoekje. zitten de meisjes, heb ik me laten vertellen. Ja. Mijn naam is Delilah Brooks en ik ben een professional drag queen. My name is Digna Shea and I'm a professional drag queen. Delilah, can you tell me what, what you're doing? I cover my boy brows with glue. And you do, I do either three to five layers, depending on how the coverage comes out. So, but you use glue? Get yeah, regular Elmer's school glue. Delilah verbergt haar mannelijke wenkbrauwen onder een laag printstift en een hele lading make-up. Het beste part about this is at the end of the night it's water soluble so is het comes right off your face when you it. Het is een ruimte met ongeveer drie tafels met spiegels erop. Er staan wat hoge hakken links en rechts en een hele rij met pruiken. En daar uh, zitten drie heren, of dames. Ze zitten zich op te maken. En ze zien er echt waanzinnig uit. And how often uh, do you wear drag while you're not working? Um, I don't. This is my career, so unless I'm getting paid, I live my life as John. Okay. Yeah, because for me it's, it's a living, you know, it's a career and it pays my bills. Some of us take the train and drag and people kind of like appreciate it now. I drive and drag, it's hilarious. <laughs> I get um his and hello's uh, actually nowadays. Um I do Yeah, they like to take pictures with you now. A few years ago when I started doing drag, it was um, people just look and then they laugh. And then they secretly take your picture. De dames leggen uit dat het verkleden als vrouw echt werk is. Maar ze gaan wel vaak in volnaad op pad. Oh yes, Werd daar een paar jaar geleden nog een beetje om gelachen. Nu wil iedereen met ze op de foto. I don't know, everyone has their own opinion. And, you know, opinions are like assholes. Everyone has them and sometimes they stink. <laughs> and that's how I like to think of it. Everything. Right now I am putting on my bra. How did you know what size you were? Actually, it's pretty funny. I found out my size through uh, Victoria's Secret. I actually went to the place and got sized. Now we're at 36B. <laughs> okay. I usually have um, socks to put in them, but today I put paper towels. Are you serious? <laughs> Because I love my socks at home. Did you say yeah. Yeah. <laughs> die je Ja. trekt haar BH aan, die ze heeft yeah. laten opmeten bij een grote BH-keten in de stad. Ze vult hem vandaag met keukenpapier, want ze is haar sokken, die er normaal in gaan, thuis vergeten. Once drag race really started off, everyone started kind of just because you know all the straight girls watch that show. RuPaul's Drag Race is RuPaul, one of the most famous drag queens. and she does a competition show like America's Next Top Model, and except it's only for drag queens. So once that started on the mainstream, all of the heterosexual women started watching it, and they make their husbands watch it, so now Drag is a lot more mainstream than it used to be. People are a little more educated about it. Yeah. RuPaul is a hele bekende drag queen die in talentenjacht op televisie is. Since yeah. hij op tv is, vindt iedereen drag queens geweldig. Ook de bezoekers van de bar. I've had a great time here. It's my first time and I thought it was fantastic. And what's the best thing about it? According to you. I, probably... I would say the atmosphere. U hoorde een bijdrage van Iulia Willem. En morgen is Metropolis in Indonesië. Dat is dan Indonesië en dat is dan morgen. Er komen nieuwe leiders in China. Die worden de komende dagen benoemd door het congres van de communistische partij. U hoorde er al over bij de collega's van de EO. Henk Schotten-Noordhond, sinoloog, ondernemer en lid van ons buitenlandpanel Henk. Uh, een woordvoerder van de communistische partij zei vandaag tegen Reuters, een persbureau, dat ze een harde les hebben geleerd van de jongste corruptieschandalen rond de minister van justitie, geld in zijn zak gestoken had, rond de tweede man van de partij die helemaal afgeserveerd is, en dat ze van de bestrijding van die corruptie een topprioriteit gaan maken. Moet je dat nou serieus nemen of is het een praatje voor de vaak? Je moet het serieus nemen. Anderzijds is het niet een geluid dat voor het eerst wordt, wordt, wordt, wordt genoemd. Want China roept al 20, 30 jaar lang dat corruptie het grootste. Het kankergezwel is van de partij. En die het voortbestaan van de partij op, in de waagschaal kan stellen. En men moet dat dus aanpakken. Het probleem is dat um, de partij zichzelf censureert. Dus de, de partij, uh, je hebt het disciplinaire comité van de partij. En dat pakt de corruptie aan. Mm -hmm. En dus het is een beetje een slager dat zijn eigen vlees keurt. Ja. Dat, althans, maar dat is anderzijds ook wel een beetje een westers begrip. Want. China, als er oud China is, heb je al het, het censoraat. Dus een soort inspectiepartij binnen mm -hmm. het eenpartijstel... zodat dat corrupte ambtenaren vroeger uh, inspecteerden. Dus een, ik denk dat ze een beetje langs die lijnen denken. Maar, maar, het, is, maar het, is, zegt, het is geen praatje voor de vader. Maar, maar ze hebben dan... het er al heel lang over. Maar hebben ze dan concreet alles wat gedaan? Nou ja, ze ja. hebben mensen voor de rechter gesleept en zo, maar... Ja. ja, dus kijk, de mannen die vallen. Nu bosch -Lai dit jaar. En, en die minister de van Fede Spoorwegen, mannen, ja. he, die ja. noemde hij net geloof ik. Leo Jardun. Ja. Dat zijn hoge mensen die, die, die sneuvelen. Maar Henk, de hoge mensen die hen niet wel gevallig zijn sneuvelen. Mensen die hen wel ja. wel gevallig zijn en misschien ook corrupt zijn. Daar horen we natuurlijk niks van. Nee, dat is natuurlijk ook, daar heb je ook gelijk in. Kijk, het cynisme onder de bevolking is, is precies... Uh, laat hetzelfde geluid horen wat jij nu zegt. Ja, er worden eerst wat mensen... Uh, he, er wordt het tentoongesteld gesteld als voorbeeld van de daadkracht van de partij... om de corruptie aan te pakken... Maar een heleboel mensen ontspringen de dansen. En dat cynisme is heel groot. Ja. Maar het leeft onder de bevolking van China, en daarom zal hij het ook noemen: is dat, wordt dat het allergrootste euvel gezien van het huidige politieke systeem? Of überhaupt China? Ja. En hij zei er ook nog bij, uh, wat we ook gaan doen aan die Bochilai, shilai... Uh, althans, dan zei hij niet. Er wordt gezegd dat die Bochilai, shilai, die tweede man, geslachtofferd is... omdat hij de oude Mao Tse-tung-leer uh, uh, probeert uh, te verspreiden... en het volk probeert te paaien, en dat ze dat een bedreiging vinden. Dat vinden ze zeker een bedreiging, ja. Uh, want uh, China wordt nu echt gekenmerkt door een consensusleiderschap. Niet door flamboyante politici zoals Borussia ja. waren. Het Maoïsme heeft toch echt wel afgedaan als leidende ideologie. Om dat uit, weer uit de kast te halen. Doe denken aan de Culture revolutie. Want ze gaan het schoppen uit de statuten van de partijen. Ja, de dat, verwijzing dat, heb dat, nou, ik gelezen. Dat ze dat gaan doen, dat moet nog blijken. Dat, dan, dan, dan haal je wel de basis uit het hele, hele communistische partijenbestel. Ik weet niet of ze zo ver zullen gaan. Nee, want dat hoeven we niet te verwachten. Van, van de nieuwe leiders die dus op dat partijcongres gekozen gaan worden. Dat congres begint morgen, dat duurt een aantal dagen. Maar er komt in elk geval een nieuwe leider uit. Er is nu wel al bijna duidelijk wie dat is. Is dat iemand, jij mag zo meteen zijn naam noemen... waarvan je behalve dat ze de corruptie serieus aan zullen gaan pakken... is dat iemand waar je daadwerkelijk hele andere dingen ook van verwacht... dan er nu gebeuren in China? Echt mm. de Het probleem is dat er... Xi. Xi. Xi. H -S -H. Xi Jinping, en Xi ja. is dan de achternaam. Die wordt, die wordt zeker de partijleider. En Li Keqiang wordt de premier. Die andere vijf, want het worden waarschijnlijk de top zeven... en niet de top negen van het politbureau. Daar wordt nog uh, ook druk over gespeculeerd. Ik denk niet dat we hele andere dingen kunnen verwachten. Die man heeft ook helemaal geen uitspraken gedaan. Mm -hmm. We weten ook niet waar zijn voorkeuren naar uitgaan. Maar dat past ook binnen de huidige Chinese cultuur. Als je je positie neemt, dan weet je dat je weer andere fracties tegen je krijgt. Dus je houdt je erg op de vlakte voordat je positie echt gevestigd is. Ja. Wat hij wel gezegd schijnt te hebben ergens... en wat bevestigd wordt door die woordvoerder waar ik het zo pas over had... dat er hervormingen komen. Ja. En wat bedoelen ze? Daar nou mee. Er is nu een één partij. China is een één partijstaat, wordt het een meer partijen Wat bedoelt hij? Nou, dat laatste niet. Uh, dat, tenminste, dat kan ik me haast niet voorstellen. Kijk, politieke hervormingen staan al sinds de jaren tachtig op de agenda. Toen kreeg je het plein van de Hemelse Vrede. Toen heeft China is, heeft ingezet op de, wat ze nu noemen de éénbenige ontwikkeling. Economische hervormingen ja, politieke hervormingen in de ijskast. En dat begint nu enorm te wringen in alle lagen van de samenleving... en wordt gezien als oorzaak van de diepgewortelde corruptie. Dus acht van de tien Chinezen las ik vanochtend een enquête die zegt... politieke hervormingen moeten er komen, links of rechtsom. Denken we dan aan een copy-paste van ons systeem hier? Nee. Denken we dan aan meer toezicht op de regering... Via een sterkelijke rechtelijke macht, zoals bijvoorbeeld in Singapore. Onafhankelijk liefst. Onafhankelijk liefst. Uh, dat zou heel goed kunnen. En hoe is dat? Welke vorm ze dat gaan gieten? Ik heb ook gelezen dat ze bijvoorbeeld... de, de, de modellen van Zuid-Korea heel goed moeten studeren. Zuid-Korea was tot in de jaren 80 ook een uh, dictatuur. Taiwan was een dictatuur tot in de jaren 80. Vergelijkbare uh, landen, zeker cultureel. Dus men weet dat men iets moet doen. Maar ze geven dan macht op. De communistische partijen ja, geven dan niet macht een, op. Niet een meerpartijensysteem. Dat, nee. dat, ligt nee, dat niet... gaat echt niet komen? Dat een-partijensysteem nou, gaan ze niet overboord kieperen? Dat kan ik me niet voorstellen. Kijk, nee. want dat, dat geeft zulke onbeheersbare consequenties... vanuit het denken van... De van de machthebbers nu, plus de aantal van economische belangen die ze ook hebben ingenomen. Want daar is natuurlijk de laatste weken ook erg veel over bekend ja. geworden. Nou, dan he? hebben we het over de veranderingen, die zouden dan binnenslands zijn. Hè? Maar laten we even kijken naar wat, wat de nieuwe leiders, voor zover we dat ook maar enigszins zouden kunnen inschatten, wat, dat, wat de nieuwe leiding gaat betekenen voor de rest van de wereld. Bijvoorbeeld ja. Amerika naar nou, Obama is daar gekozen. Ja. Want even aanvullend, ik las ook ergens dat hij enorm wantrouwig is over de uitbouw van de, de militaire aanwezigheid van Amerika en stille oceaan. Ja. Obama heeft daarvan ook gezegd, we zitten hier en we blijven hier. Ja. een goede die ja. ons weg kan krijgen. Ja, Obama heeft in 2010 een geruchtmakend bezoek aan Australië gezegd, uh, we are here to stay, en bedoelde die Azië. Amerika heeft natuurlijk allerlei bondgenootschappen met landen in de regio, waar China op gespannen voet mee staat. Denk even aan Japan, Vietnam, de Filipijnen. Dus China verdenkt Amerika ervan dat ze, uh, ja, China willen omcirkelen en, en hun macht willen behouden in de Pacific... en willen uitbouwen. Ja. Dus dat, zijn, dat is een botsing van twee grootmachten. En jij hebt ook al eens verteld in een vorige uitzending... dat China bezig is om zijn totale marine om te bouwen... om de aanvoer van grondstoffen ja. veilig te stellen. Alleen met dat, die ene focus. Ja. Dan komen ze de Amerikanen een keer tegen. Dat, ja. het, dat kan levensgevaarlijk worden. Uh, ja. ja, dat hoeft niet per se tot conflicten te leiden hoor. Maar inderdaad, de, de aanvoer van grondstof uit Zuid-Amerika en Afrika... die moeten worden veiliggesteld. Dat is een van de grote prioriteiten van het buitenlandse defensiebeleid. En natuurlijk de mogelijkheid om Taiwan weer in te nemen. Ja. Ja. Want daarmee, daarmee staat en valt de legitimiteit van de communistische ja. partij. Als we eventjes heel, heel zelfzuchtig naar onszelf kijken, naar Europa. Ja. Een heel optimistisch bericht. Diezelfde analist die ik ergens in een of andere krant las... die zei dat hij Europa ziet als een strategische partner... Wat betekent dat? Wie zei dat? Sorry. Ja, dat was een analist oh. in de New York Times. Ik ben zijn naam kwijt. Die zegt dat China Europa ziet als nee, een strategische partner. Dat, dat die nieuwe man. Oh, Xi Jinping ja. oh, ja. Europa ziet als een strategische partner. Moeten ja. we daarvan heel blij worden of moeten we daarvoor Ja, ik weet niet wat je daarmee in. bedoelt. In denken van China al sinds de jaren zeventig was Europa al een beetje een tegenwicht tegen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Maar dat heeft nooit gematerialiseerd, omdat China of Europa wel een economische grootmacht is, maar verder niet een militaire grootmacht. Hm. Dus wat, wat strategisch ja voor de Chinese economie. Absoluut. Chinese bedrijven kopen een grote schaal Europese bedrijven op. Europa en China zijn de grootste handelspartners van elkaar. Dus dat is allemaal waar. Nee. maar strategisch in de zin van geopolitiek en tegenwicht tegen Amerika... dat zie, dat zie ik niet gebeuren. En ik denk nee. niet dat Xi Jinping dat ook bedoelt. Nee. Want daarvoor is het vertrouwen in EU als politieke grootmacht... ook afwezig bij de Chinezen. is er gewoon niet. Het is, is deze niet klein, nee. het is er niet. Het is er niet, nee. Het wordt niet gezien als een politieke eenheid... wat het natuurlijk stiekem ook per ongeluk nog steeds niet is. Ja. Nee, je kunt zo niet kwalijk nemen dat ze tot die analyse komen. Ja. Maar er zijn ook bepaalde dossiers, bijvoorbeeld de opheffing, opheffing van het wapenembargo. Wat al sinds door de EU in 1989 is ingesteld, is nog steeds niet van tafel. Ondanks vele lobby van de Chinese zijde. Dus dat zijn voorbeelden voor de Chinese, voor Chinese leiders van de ja. Europese onmacht. Nu zitten wij wel gezellig over China te praten... Hè, wat ze allemaal denken en doen en zo. Maar nu zit Paul Scheffer, publicist, wetenschapper... die zat bij Buitenhof en die had op verzoek van Buitenhof... Uh, 20.000 buitenlandse kranten gelezen op het thema Amerika, maar ook China. En hij zegt, wat ik daaruit haal is dat wij eigenlijk geen idee hebben... hoe Chinezen over ons, ons denken... Ja. Wij denken maar dat wij een leuke, loyale partner zijn en, en coöperatief. Maar zo zien zij ons helemaal niet. En dan ze nog wat niet. kunnen leren. Zij zien, ja, precies. Zij zien ons als agressor. En dat, dat vergeten wij. En Amerika is aan het afbrokkelen. Europa ook. En wij moeten onze maat leren kennen. Dat zijn mijn woorden. En heel anders omgaan met China. weet eens? Nee, dat ben ik niet mee eens. In die zin, agressor, dat zeker bij de Chinese bevolking leeft dat niet. Uh, Amerika, ja, er wordt vaak verweten via de officiële media dat, dat, dat Amerika soms in, in de ban is nog van een koude oorlogsmentaliteit. Dus voor Amerika misschien wel, maar Amerika is anderzijds ook het land waar, waar de jeugd op grote schaal studeert. En wat, over Amerika en over die verkiezingen ook interessant. Er was een poll net genomen in China, waarbij het, het uh, Amerika. Zeg maar als hegemon toch wel als ver 50% van de bevolking daar negatief over denkt. Dat komt ja. door de overheidspropaganda. Maar het democratische model wordt slechts door 25% van de bevolking negatief gezien. Dus in die zin heeft Amerika ook enorme aantrekkingskracht op China. Hm. Dus dat zij laat staan Europa uh, als agressor zien... Dat, dat vind ik, dat doe, niet. ik ja, Amerika, niet hoe je daar aan komt. Amerika dus wel meer. En de, dat, soort, dat, dat wakkert natuurlijk ook het nationalisme erg aan. Want dat is ook een probleem, mag ik aannemen, waar China mee zit. En zij natuurlijk de machthebbers er zelf baat bij hebben... om dat nationalisme exact, aan te wakkeren. En dat is wat ze hebben. Dat is wat ze doen, ze wakkeren het aan. Het is bewust gedaan voor de nationale samenhorigheid te versterken. Ook sinds 1989. Toen men dacht, onze jeugd gaat de verkeerde kant op. Ze gaan demonstreren voor democratie. We moeten ze opnieuw opvoeden. Dus dat is, betekent een op, opwekking van het nationalisme. Maar die geest is uit de fles en wordt soms heel moeilijk weer teruggestopt in die fles. Dat zag je met de recente rellen met Japan. Dat ze op grote schaal de straat op gaan En ook andere dingen roepen. Wij willen democratie of worden van Mao laten zien. Uh, allerlei dingen gaan kort en klein slaan. Dus dat, die agressie, die, die willen ze ook, uh, ook beteugelen. En denk, denk je dat in die beleider, ik probeer het één keer, Xi Jinping... Xi Jinping. Xi Jinping... Uh, daar wel misschien iets uh, anders, uh, uh, iets ander beleid op los te laten. Hij heeft er natuurlijk niks aan om zo'n ellendige spanning met Japan in stand te houden. Nee, nee, daar, daar en is... dat is wat hij doet door het nationalisme zo aan te wakkeren. Nou, ze doen hetzelfde wat er in... nu gebeurt. Ja. Het is altijd even, laat ze los. Dan laat ze de volkswoede uh, vrij. En dan halen, dan halen ze het weer in. halen ze de teugels weer in. Um, hij kan het niet helemaal weer terug. Ze kunnen niet, nogmaals, ik had het over Taiwan net. Dat is, dat is zo heilig in de Chinese buitenlandse De sommige dingen, kunnen ze er geen, geen millimeter van afwijken. Dat bijvoorbeeld de Zuid-Chinese zee bij China hoort. Dat Tibet een core interest is. Nou, dat is een heel rijtje waar geen enkele leider iets aan kan doen in China. Die speelruimte heeft hij niet. Is maar dat anderzijds nou... zijn ze heel praktisch. Dus economisch... Ja. Nou, hebben ze die relaties, hebben ze, die, die cultiveren ze heel goed ja. met het buitenland. Ja. Oké. Okay. Henk Schulte Noordholt, dit was alles waar wij tijd voor hadden. Hartelijk bedankt. Morgen begint dus het 18e partijcongres in Peking... in een prachtig paleis aan het Plein van de Hemelsvrede. Vrede. Het duurt een aantal dagen, maar binnen nu en een week weten we wel wie officieel, terwijl wat anders die kan weten. De nieuwe leider van China. Ik ben ook benieuwd. Oké, okay, hartelijk bedankt. Zometeen na ster nieuws en uh, weer ster en verkeer is Villa VPRO terug met wetenschap. En met ons buitenlandpanel. Nog meer buitenland, namelijk de Verenigde Staten van Amerika. Het zevenjarige dochtertje van de familie Herma van Vos